Sitz van der Linde met het NOS-journaal. De drie mensen die tijdens de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden... zijn weer vrij, dat laat hun advocaat weten. De drie werden gisteren vlak voor acht uur aangehouden. Ze wilden met een spandoek aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Kort na het stiltemoment op de Dam werd een 24-jarige man uit Nijmegen opgepakt. Hij zou in een livestream op TikTok hebben gezegd dat hij de orde ging verstoren. Er waren gisteren extra veiligheidsmaatregelen op de dam uit vrees voor protesten. Het Israëlische leger zegt een commandant van islamitische jihad te hebben gedood in het zuiden van de Gazastrook. Volgens Israël was hij verantwoordelijk voor de aanval op een kibbutz en een militaire post op 7 oktober. Die aanvallen stonden onder leiding van Hamas. De commandant werd gedood bij een luchtaanval op een appartement. Israël zegt dat daarbij ook twee andere terroristen van islamitische jihad zijn omgekomen. De Australische politie heeft een jongen van 16 doodgeschoten die iemand met een mes had aangevallen. Het gebeurde in Perth aan de westkust van Australië. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de jongen online geradicaliseerd was. De tiener had kort voor de aanval zijn actie via het noodnummer aangekondigd. Toen hij met een mes op agenten afrende werd hij doodgeschoten. Bij station Utrecht Centraal zijn vanochtend vijf mensen aangehouden na een vechtpartij. Het gebeurde rond half zes op het stationsplein. Delen van het station werden afgezet. Agenten hebben op één van de perrons enkele mensen opgepakt. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend. Wel is er iemand gewond naar het ziekenhuis gebracht. De treinen van en naar Utrecht Centraal reden vanochtend korte tijd niet. Het weer vanochtend in het noorden nog regen, maar vanmiddag lijkt het overal droog. In het zuiden is er ook zon. Vanavond kan het daar wat gaan regenen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen juist in het noorden droog en in het zuiden regen. Dan is het iets warmer met 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De ridders van de koude grond met een kwartje in bezak. Die prefereren Zandvoors, want je vindt er meer natuur. Oostende is banaal en Monte Carlo veel te duur. Die schaan ze maar naar voor, zo beweren ze met klem. En zingen keurig met hun halve zachte Een stem voor.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 Ik ben eens jarenlang die kosten, doe steeds mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andere zaken, geen altijd thuis, nooit anders zwier. Ik leef zeer kuis en zeer solide. mijn gezicht staat altijd in de ploog. En ik moet gaan mijn bandje denken en mijn dagelijks erfgoed. Gaan we? Is dan mijn werk gedaan dan? kan ik de straat tot gaan. Dat zie je op de bar geen kostuur meer voor je staan. Snijden, als het zo jong en fijn. Want om altijd, als het kostte, te leven. Moet je stapel, mijn jokje voor zijn. Als zij lang leven, de bieren de klaren, Het heerlijk in dat magistraal. De vrouwen, de wijnen, de sigaren. In ons heerlijk miljard.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 want die koster is geen jou. Het is een minst van vlees en bij Oké okay, jongens, even lekker met elkaar nou vast Nou, we meezingen en in, inhaken Is dan mijn wezen kaal Dan kan ik de straat opgaan Dat zie je op de baan Geen koster die voor je staat een het vrolijke snaartje Als koster zo jol en fijn Want om altijd als koster te leven Moet je stapel me voor zij Had zij lang leven De bier de klare Het heerlijke net van stida De vrouw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 Gekomen heeft de urenlang gezocht. Naar het hoofd genomen. Willem zoek maar niet zet aan de Want hij heeft die kop niet nodig.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 Ik yo. So long as We zullen je missen, Waterlooplein. We zullen je missen, Isaac, Sammy, Mozi. We zullen het missen, die Joodse gij. Bij het reizen van de negose. Ik zal er het mazzel en brogen niet meer horen.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 we zullen je missen, Isaac, Sammy, Moosie. We zullen het missen, die Jozef. Bij het prijzen van de gozer. Ik zal er het mazzel en brogen niet meer horen, want binnenkort. Zou jij er niet meer zijn? Wie gaat een stuk van Amsterdam verloren? We zullen je missen, waterloo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 Mijn laatste groet zal so voor jou ouwe oh, stakker zijn, nou tabi.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 Zo so is Amsterdam. Je hebt gezocht, we gingen er altijd samen heen. Wie van ons is vrij? wie van ons die nog alles kan, zo dichtbij en toch zo ver is amsterdam.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 Gevaart met jou, bepaalt geen vrouwentyp Je bent nu eenmaal zo, zoals de heer je schiet Geen meid die zich vertonen wil met jou in het openbare Als je maar gezond zon bent, zeg ik altijd maar Zo is het, als je, als je maar de zon bent, als je maar de zon bent Als je maar de zon bent, zeg ik altijd maar Als je maar de zon bent, als je maar de zon bent Als je maar de zon bent, de zon bent zeg ik altijd maar En maak vrouw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 Zandvoort uit Zandvoort en reis je terug in de tijd der de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En ik heb weer een stukje voor u uit het schaap met de vijf poten. Dat dus uh, was natuurlijk een, een Nederlands komisch televisieserie. Uitgezonden toen de tijd op de KRO. Met onder andere uh, de hoofdrollen van Adele Broemendaal, Pieter Reumer en Leen Jongewaard. En u hoort ze nu met uh, een opname uit 1996. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Dat is toch best belangrijk, denk ik. Wat is een tweepersoonskamer? Habitación para dos personas. Hoe zeg je, geef mij eens die hamer. Martillo señor por favor, gracias.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 Mijn opa, mijn opa, mijn opa, in Europa was er niemand zoals hij.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 Kon het lokken niet laten Ze lokte naar iedere man Daar liep veel te veel in de gaten En oh oh daar oh, oh, kwam naar de geest. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM